Het kabinet Jetten is nog niet eens begonnen, maar meer dan de helft van de VVD-stemmers heeft er weinig vertrouwen in, heeft een vandaag uitgezocht. Terwijl ze wel vinden dat de VVD het meeste binnenhaalde in de formatie, maar ze hadden liever gezien dat er een meerderheidskabinet was gekomen.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 Mario, dankjewel. Het is uh, 1 minuut over 9. Dit is de Slamix-marathon. Veld staat in de startblokken. Je hoort hem zo meteen. En dit is je verkeersupdate ja. van Flitsmeister. Sam heeft er zin in. Hij staat er in de, de DJ-butt uh, nu. Uh, twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen... tussen uh, Oudijk en de grens met Duitsland. 25 minuten. En de A37 richting Meppen... tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. Je vertraging daar is 18 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimersdrop. Drop. Nu ook suikervrij. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja, Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.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 Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Julke. Ah. Mix Marathon. Julke Boersma. 7 minuten over 9 en nu al heel dichtbij je weekend. Dit is de Slemmix Marathon met een power line-up. veld hoor je tot 10 uur.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 Too late at night, and I wanna get this right. Put myself in my own, doing this on my own. I stayed out the way for you, don't know what to say or do. I cannot just wait for you. I stayed out the way for you, don't know what to say or do. Imagine I just stay.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 Saberikaap en uh, geniet van de lekkere curries daar. En de beats van Zandveld op de achtergrond. hoop nieuwe muziek. Danny Howard. Nak Hoor je nu in de Slammings Marathon. <tied>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 De Slamix Marathon, mega line-up vandaag. Onder andere Matt Sorry. We hebben Slamix Marathon Request. Tussen 12 en 1 ga ik een uur lang verzoekjes draaien. dan nog Rehab, John Summit, Good Boys... en de Future House tracks van Mike Williams, Live in the Booth. Zometeen vanaf 10 uur, 26 in in the Booth. Tot die tijd. Sam Veld. Betty Benassi. Just like that yes. nu. In de Slammix marathon.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 Goedemorgen, ik ben Mario Kwijtaal. Klanten van Odido moeten oppassen voor oplichting, waarschuwt de Consumentenbond. Criminelen hebben een website gemaakt waarmee je een schadeclaim zou kunnen indienen na datalek van vorige week. Die site is nep en daar moet je vooral niet je gegevens invullen. Ze vragen je om eerst een paar tientjes te betalen.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 En dat was het nieuws op slam. Mario, dankjewel weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 uh, minuut voor 10. De Italiaanse 26 staat er klaar. Je hoort hem zo meteen. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Twee vertragingen. De A12 richting Obouzen. tussen Audijk en de grens met Duitsland. 14 minuten. En de A37 richting Meppen. tussen Zwarte meer en de grens met Duitsland. Daar 12 minuten.